Altijd in twee lijnen gaan. Uit de zoger 72. Zelfs in de pauze. Probeer voorzichtig te zijn. Ik bedoel, koffie drinken en van alles, maar niet direct weglopen. Van de citra agra. De onreine krachten willen dat je direct vlucht van het heilige. Niet doen. Laat je niet afleiden door anderen. En leid zelf ook niet af. Blijf geconcentreerd. Het is wel zo dat je in de pauze niet zo moet zijn als tijdens de les. Je moet in jouw eigen rechterkant komen. Jezelf helemaal loslaten. We hebben het gezegd, zoals een koe in de wei maar dat is binnen jezelf, en niet van buiten. Je moet niet jouw rechterkant naar buiten projecteren, maar je van binnen helemaal losmaken. Dus nergens aan denken, en ook niet aan de les En nu wij weer beginnen, moet je dat weer wel doen. Het is een grote kunst hoe dat te doen. Met de jaren zal je leren op welke manier jij dat moet doen. Dat je volledig geconcentreerd bent en tegelijkertijd helemaal ontspannen gelaten. Hoe kan dat? De mens loopt op twee voeten. Aan jouw rechterkant ben je helemaal los van alles, los van elke verbinding. Aan jouw linkerkant ben je wel geconcentreerd en verbonden. Altijd moeten wij twee aanwezig, moeten die twee aanwezig zijn. Niet alleen links of alleen rechts verkiezen, Je kan meer in rechts zijn, maar dan is links er ook altijd bij. Het is altijd twee: altijd mannelijk en vrouwelijk. Onthoud dat erg goed. En als je in de linker lijn werkt, dan is rechts, rechts toch ook altijd aanwijzig. Zelfs als je met jouw linkerlijn werkt, met jouw ego, jouw eigen liefde, etc., dan moet je jouw links altijd aan rechts aansluiten. Jij zit in links, en links overheerst. Je moet werken, maar het moet aangesloten zijn aan rechts. Nooit links apart beschouwen. Want op dat moment is de mens afgerukt van het hele. De verbondenheid met de bron van het licht. Je moet altijd verbonden zijn. Waar je ook bent, moeten er altijd twee lijnen zijn. Duidelijk. Hoe gaat dat in zijn werk? Rechts heeft ook haar eigen drie lijnen. Midden heeft ook drie lijnen. En links heeft ook drie lijnen. Als je in links bent, moet je niet links van links zijn. Maar of in de middel middenlijn. Van de linkerlijn zijn. Of in de rechterlijn. Van de linker zijn. Linkerlijn zijn. Maar niet in de linkerlijn van de linkerlijn. Want dat is niet goed. Die linkerlijn van de linkerlijn kreeg je automatisch van boven. Dat wordt jou gegeven. En dat moet je repareren, corrigeren, zeggen. De linkerlijn van de linkerlijn is wat steeds opduikt bij jou. En daar moet je aan werken. Of beter gezegd, iets wat aanleunt aan links van links. Dat zijn onreine krachten. Je komt dan bij links van links en dan rechts van links. Totdat je de middellijn van links krijgt. Zo so zie je hoe het een beetje in elkaar zit. Er bestaan altijd twee lijnen.